I'm Alhamdulillah de handen in de medewerking, in de samenleving, in de de de de de de de de de de de de hoe leren wij onze kinderen van de profeet te houden? En allereerst moeten wij een definitie geven van houden van de profeet. Vrede zij met hem. Wat is houden van de profeet? Houden van de profeet, sallallahu moet niet slechts een gevoel zijn. Dus niet slechts iets dat vanuit het gevoel komt. Maar houden van de profeet betekent dat onze daden. Overeenkomsten tonen met zijn daden. Dat wij afschuw hebben van alles dat hij verafschuwde. Dat wij met daden komen die hem trots zullen maken. En dat wij er naar uitkijken om hem te ontmoeten op de dag des oordeels. Samenvattend kunnen wij zeggen dat de profeet vrede zij met hem ons dierbaarder en geliefder moet zijn dan onszelf onze kinderen en onze bezittingen natuurlijk en dat wij meer waarde hechten aan hem dan de rest de profeet zegt namelijk in sahih al-bukhari la yu'minu ahadukum حتى min nefsihi wa malihi oftewel niemand van jullie zal daadwerkelijk geloven totdat ik hem dierbaarder ben, geliefder ben dan zichzelf, zijn bezit en zijn kind. Ook is het belangrijk om jezelf de volgende vraag te stellen. Waarom moeten wij van de profeet houden? Wel omdat houden van de profeet, vrede zij met hem, een van de grondslagen is. Eén van de fundamenten is van onze islamitische geloof. Of van ons islamitisch geloof. Het is zelfs zo dat de liefde voor Allah alleen gerealiseerd kan worden als men van de profeet houdt. En daarom gaat de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran altijd gepaard met de liefde voor de profeet vrede zij met hem. Allah zegt namelijk... In surah Ali Imran vers 31: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'una yuhbibkum Allahu wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Oftewel zeg o oh Mohammed als jullie van Allah houden volg mij dan dus volg Mohammed sallallahu alaihi wa sallam Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. Allah is vergevensgezind, meest barmhartig. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surat al-tawbah vers 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwalum wat jaratun tachonne kasadeha, Wamasakinu tardona ha, A habba ilaykum mina lahi wa rasuli, Wajihadin fi sabili, Fatarabbasu, Hatta yatti Allahubi amri, Wallahu la yadil kaum al fasikin. Oftewel, zech als jullie fathers, en jullie zonen, en jullie broeders, en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben. En de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen. Jullie dierbaarder zijn dan Allah en zijn boodschapper. En het strijden op zijn weg wacht dan tot Allah met zijn beschikking komt. Allah leidt het verdorven volk niet. Wij moeten van de profeet vrede zijn met hem houden omdat hij... ...zeer geliefd is bij Allah... ...en een hoge positie inneemt bij hem. Denk hierbij aan het feit dat zijn naam ook opgenomen is... in Eden, oproep tot het gebed. Denk aan al isra mi'raj. Denk aan zijn uitverkiezing... ...om de laatste boodschap te gaan verkondigen, enzovoort. Wij moeten van de profeet vrede zijn met hem houden omdat hij ontzettend veel van ons houdt. Hij was het die zich continu bekommerde om het lot van zijn gemeenschap. Die telkens riep, om met die, om met die. Mijn gemeenschap, mijn gemeenschap. Hij is het die op de dag des oordeels plaats zou nemen naast de seraat. En steeds het volgende zou zeggen. Rabbi Selim, Selim, Oftewel mijn heer. Behoud, behoud. Bied bescherming aan mijn volk. Bied bescherming aan mijn gemeenschap. Wij moeten van de Profeet vrede zijn met hem houden, omdat een ieder op de dag des oordeels zich onder diegenen zal bevinden van wie hij houdt. Je zult je onder diegenen bevinden van wie jij houdt. Dus als wij daadwerkelijk van de Profeet houden, dan zullen wij inshaAllah. Zijn buren zijn in de hoogste verdoos. Toen de profeet vrede zei met hem tegen bedewinen, tegen Arabi zei. Wat heb jij voor het uur klaargemaakt? Toen zei de bedewine, Mijn liefde voor Allah en zijn boodschapper. Waarna de profeet tegen hem zei. Je zult op de dag des oordeels met diegenen zijn van wie jij houdt. Dus met Allah en de boodschapper. Wij moeten van de profeet houden omdat hij onze leidraad is. En hij heeft ervoor gezorgd dat wij uit de duisternis naar het licht werden geleid. Hij heeft ons van de hel verlost en de weg gewezen naar het paradijs. En de volgende vraag die ik wil beantwoorden is de volgende. Waarom moeten wij onze kinderen leren om van de profeet Vrede zij met hem te houden. Omdat de kinderjaren een belangrijke fase vormen in het ontwikkelen van de persoonlijkheid van zo'n kind. Dus als wij willen dat onze kinderen opgroeien met liefde voor Allah en de profeet, dan moeten wij ontzettend vroeg beginnen. En dus moeten wij beginnen wanneer hij zich bevindt in zijn kinderjaren. Want dan is het kind Gehoorzaam aan zijn ouders. Makkelijk in de omgang. En de drang om zijn ouders te imiteren. Om op zijn ouders te lijken. Is groot bij hem. En willen wij dat onze kinderen de profeet in de toekomst gaan imiteren. Dan moeten wij onze kinderen leren houden van de profeet vrede zijn met hem. En aangezien iedere ouder het beste met zijn kind voor heeft zouden wij meer onze best moeten doen om onze kinderen van de profeet te laten houden. Want houden van de profeet zou hen gelukkig maken. zal de kinderen gelukkig maken in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Want de enige weg die geleidt naar het paradijs is de weg van de profeet Mohammed. Alayhi wa en ook omdat wij als ouders verantwoordelijk worden gehouden op de dag des oordeels voor onze kinderen en voor hun doen en laten. Dus daarom moeten wij ook heel veel aandacht geven aan die kinderen en aan het opvoeden van die kinderen. Nu is de, de kernvraag, hoe leren wij onze kinderen van de profeet vrede zijn met hem te houden? De eerste zaak die daarbij kan helpen is het neerzetten van een goed voorbeeld. Het geven van een goed voorbeeld. Dus de ouders moeten uiteraard van de profeet vrede zijn met hem houden. Dus als de ouders oprecht zijn in hun liefde voor de profeet, dan zal het kind dit klakkeloos overnemen. En zijn liefde zal met de tijd alleen maar toenemen. Als hij steeds ziet hoe zijn ouders thuis bidden. De Koran reciteren. En de adkar verrichten. En als hij hen steeds hoort zeggen. Wij doen dit in navolging van onze geliefde profeet. Sallallahu alayhi wasallam. En omdat hij ervan hield. En wij doen dit niet omdat de profeet er niet van hield. Omdat, het, omdat de profeet het heeft verboden. En zo wordt het kind steeds bewuster van het belang van de profeet. En het houden van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Een tweede zaak is gebruikmaking van de juiste leermethodes die aansluiten bij de leeftijd van het kind. En daar wil ik het een en ander over toelichten. Dus hoe men in die verschillende leeftijdsfasen of leeftijdscategorieën van het kind zijn interesse voor de profeet kan aanwakkeren. Als eerste in de leeftijdsfase tussen 0 en 2 is het belangrijk dat de ouders een goed voorbeeld neerzetten voor het kind. Door bijvoorbeeld telkens de naam van de profeet, vrede zij met hem, te noemen. En telkens wanneer zijn naam, dus wanneer de naam van de profeet wordt genoemd, vrede en zegeningen over hem uit te roepen. Door te zeggen, sallallahu alayhi wa sallam. Ook is het handig om het kind in slaap te wiegen... Met een verzameling, slaapliedjes, waarin de profeet wordt genoemd en geprezen. In de leeftijdsfase tussen drie en zes jaar is het kind geïnteresseerd in het aanhoren van verhalen. En daarom is het belangrijk om verhalenderwijze het kind met de profeet en zijn levensloop bekend te maken. Door bijvoorbeeld te zeggen dat hij gezonden is door Allah... Om ons het verschil te laten zien tussen goed en kwaad. En ook door te vertellen dat degene die voor het goede kiest naar het paradijs gaat. En degene die voor het slechte kiest naar de hel gaat. Ook kunnen wij het kind vertellen over de vader van de profeet. Abdullah. En zijn moeder. Amina. We kunnen hem vertellen over zijn moeder Halima. Die hem borstvoeding heeft gegeven. En de jaren die hij door heeft gebracht als weeskind. Ook daar kunnen wij over praten. Ook moeten wij steeds. En dat is heel erg belangrijk. Ook moeten wij steeds naar de mening van het kind vragen. En hem bij het verhaal betrekken. Om te kijken of hij enigszins iets heeft opgestoken van de vertellingen. Ook kunnen wij in deze fase een begin maken met het leren. ...van een aantal verzen en overleveringen aan het kind. En vergeet niet deze aan hem uit te leggen. In de leeftijdsfase tussen 7 en 10 jaar... ...is het tijd geworden om het kind te vertellen over een aantal gebeurtenissen... ...die zich hebben voorgedaan tussen de profeet en de kinderen in zijn tijd. Om hen te vertellen over zijn liefde voor de kinderen. Zijn barmhartigheid jegens de kinderen... Het respect dat hij opbracht voor de kinderen. En de tijd die hij spelend doorbracht met de kinderen. Zoals die ene keer toen Al-Aqra ibn Habis, de profeet, zijn kleinkind, zag kussen. En tegen hem zei, ik heb tien kinderen. En nooit of ten nimmer heb ik een van hen gekust. Waarna de profeet tegen hem zei. Wie geen genade kent jegens anderen, hem zal ook geen genade toekomen. Dus het kussen van je kind is juist een blijk van barmhartigheid en genade. Ook is het leuk om te vertellen over die ene keer toen de profeet vrede zij met hem aan het preken was. En zijn kleinkinderen de moskee binnenkwamen lopen en steeds hun evenwicht verloren en struikelden. Totdat de profeet het niet meer kon verdragen, niet meer kon aanzien. En hij van de minbar afkwam en hen opteelde uit medelijden met zijn kleinkinderen. En vertel hen over de verschillende keren dat de kleinkinderen van de profeet sallallahu alayhi wasallam plaatsnamen op zijn schouder en zijn rug en hij met hen speelde. En de keren dat hij water. In het gezicht van de kinderen sprenkelde. Met hen lachte en de zachtaardige manier waarop hij de kinderen pleegde te corrigeren. Zo nam Al-Hassan, zijn kleinkind, de zoon van Ali. Een dadel die als liefdadigheid bedoeld was en stak deze in zijn mond. Waarna de profeet vrede zij met hem tegen hem begon te zeggen. Kich, kich, spuug het eruit. Weet je niet dat wij van liefdadigheid niet mogen eten? Zij dus probeerde hem op een zacht aardige manier te corrigeren. En ook die ene keer toen de profeet langs de bedroevende Abu Omeir kwam, de broertje van Enes, anhu, en hem vroeg wat er aan de hand was. Waarop Abu Omeir zei: Mijn vogel is doodgegaan. Zijn vogel was doodgegaan. Toen is de profeet bij hem gaan zitten. Dus bij Abu Umair. Een klein kind gaan zitten. Kijk hoe hij was, sallallahu alayhi wa Hij is bij hem gaan zitten. En begon met hem te spelen. Totdat Abu Umair weer een stuk vrolijker werd. En toen de metgezellen langskwamen. En de profeet vroegen wat hij aan het doen was. Antwoordde hij. Ik ben Abu Umair aan het helpen. Om over zijn verdriet heen te komen. En vergeet niet te vertellen. Over het feit dat hij altijd zijn gebed pleegde in te korten, als hij de kinderen achterin hoorde huilen. En ook hoe hij kinderen pleegde aan te moedigen, om goede daden te verrichten. Zo vertelt de kleine Jabir, Ibn Samura, radiyallahu anhu, dat toen hij een keer het gebed had verricht, met de profeet vrede zij met hem, de profeet na het beëindigen van het gebed, lieftallig, over zijn wang vreef. Over zijn wang veegde. Om hem natuurlijk aan te moedigen. Ook moet je het een en ander vertellen. Over het respect. Van de profeet vrede zij met hem. Richting de kleine kinderen. Zo dronk de profeet. Sallallahu alayhi wasallam Een keer uit een kom. Hij dronk water. Sallallahu alayhi wasallam. En hij keek naar rechts. En zag een kleine jongetje zitten. En hij keek. Naar links. En hij zag een verzameling oude mannen zitten. Vervolgens keek hij weer naar rechts. En zei hij tegen de kleine jongen. Geef je mij toestemming om die anderen eerst te drinken te geven. Want ze zijn ouder. Maar natuurlijk als je naar het drinken bent, Dan geef je natuurlijk altijd je beker met water eerst naar rechts door. Dus je geeft degene die aan jouw rechterkant zitten. Die geef je als eerste te drinken. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam zag aan de linkerkant een aantal oude mensen zitten. Dus hij zei tegen deze jongen, van, geef je mij toestemming om die anderen eerst te drinken geven. Waarna het kind tegen hem zei, en die was pinter, die zei, nee, o boodschapper van Allah. Want ik wil niet dat mij de kans om na jou te drinken door iemand anders wordt ontnomen. Ook toen hij een moeder tegen haar kind een keer hoorde zeggen van kom en ik geef je een dadel. Zei hij tegen haar als je hem niets geeft dan zal het jou als leugen aangerekend worden. Dus hij wilde niet dat kleine kinderen bedonderd werden. Dus als je zegt dat je je kind iets zult geven dan moet je hem ook geven. Ook ging zijn aandacht altijd uit. ...naar de meisjes, omdat zij in het pre-islamitische tijdperk als een vloek werden beschouwd. En daarom was hij gewoon te zeggen, wie deze meisjes onderhoudt en hen goed behandelt... ...zij zullen voor hem op de dag des oordeels als bescherming dienen tegen het vuur. En zo moeten wij dit soort verhalen vertellen aan onze kinderen om hun liefde voor de profeet Vrede Zijn met hem steeds groter te maken. In de leeftijdsfase tussen 10 en 13 jaar kunnen wij de kinderen op de hoogte gaan stellen van een aantal gedragsvoorschriften van de profeet Vrede Zijn met hem. Dit mag ook op een indirecte manier gebeuren, door bijvoorbeeld hierover te praten tijdens het eten, Tijdens een familieuitje of door een cassettebandje op te zetten in de auto of thuis. En men moet zich voornamelijk richten op de wijze waarop de profeet vrede zij met hem zich gedroeg. De wijze waarop hij zijn blik neersloeg. En dat hij altijd de eerste was om anderen te groeten. En dat hij bondig was in zijn uitspraken. Dus veelzeggend in weinig woorden. Dat hij zich niet bemoeide met andermans zaken, zachtaardig in zijn houding, vergevensgezind, dapper, geduldig, loyaal, genadig. En hij kwam altijd op voor de waarheid, wist altijd zijn woede te onderdrukken, glimlachte in het gezicht van anderen, nam altijd deel aan de gesprekken die zich voordeden tussen zijn metgezellen, at met hen, Dronk met hen. Liet nooit zijn afkeer van bepaalde voedsel blijken. Hij liet niet blijken dat hij iets niet lekker vond. Dat deed hij niet, sallallahu alayhi wa sallam. Dat moeten wij ook onze kinderen aanleren. Hij zette zich altijd in voor het realiseren van eendracht en harmonie. Tussen de verschillende mensen van de samenleving. Hij hield rekening met de gevoelens van anderen. Sprak altijd in de derde persoon. Als hij de fouten van mensen wilde corrigeren. Om daarmee niemand te kwetsen. En natuurlijk niet te vergeten. Zijn ongekende gulheid. En vrijgevigheid. Ook daar moeten wij over praten. Onze kinderen. Moeten bewust worden gemaakt. Van zijn verheven gedrag. Zodat zij zijn voorbeeld. Kunnen opvolgen. In de leeftijdsfase. Tussen 14 en 16 jaar. Moeten de ouders. Wedstrijdjes gaan organiseren. Waarbij hun kinderen. En die van familieleden of buren betrokken zijn. Wedstrijdjes waarbij de kennis. Van de kinderen over de biografie. Van de profeet. Vrede zij met hem. Centraal staat. Dus je moet hun kennis. Over de profeet. Vrede zij met hem. Aan de hand van een aantal vragen. Op de proef stellen. Vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met de geboorte. Van de profeet vrede zij met hem. Vraag over de vader en de moeder van de profeet vrede zij met hem. Over zijn geboorte. Over zijn jonge jaren. Zijn huwelijk met Khadija. Zijn omgang met zijn vrouwen. Zijn omgang met zijn dochters. Zijn omgang met zijn metgezellen. En zijn wonderen. Op deze wijze blijven deze gegevens in hun hoofden zitten. En het is zeker gewenst om de kinderen daarna te belonen voor hun geleverde prestaties door hun cadeaus te geven. Ook moeten de kinderen tijdens deze leeftijdsfase leren dat zij hun liefde voor de profeet moeten bewijzen. Dus het is niet slechts een kwestie van woorden. Zij moeten het ook naar daden vertalen. Zij moeten begrijpen dat het niet voldoende is om deze liefde enkel en alleen uit te spreken verkondigen door te zeggen ik hou van de profeet maar deze liefde moet terug te vinden zijn in hun verrichte handelingen en daarbij moet je denken aan het uitspreken van vrede en zegeningen op hem telkens als zijn naam wordt genoemd. Ibn Al-Qayyim die zegt het volgende, des te meer een dienaar zijn geliefde gedenkt in zijn hart draagt en bij zijn deugdzame eigenschappen stilstaat, des te meer hij van hem gaat houden. Dus des te meer een kind, of in de aanwezigheid van een kind, de profeet wordt genoemd. Eigenschappen van de profeet worden aangehouden Over bepaalde gebeurtenissen van de profeet wordt gesproken, des te meer het kind van de profeet sallallahu alayhi wa gaat houden. Ook is het belangrijk om de biografie van de profeet, vrede zij met hem, te lezen. Om zo kennis op te doen over de man van wie jij houdt. Dus je moet die kinderen ook leren de biografie van de profeet, sallallahu alayhi wasallam te lezen. Als ze veertien worden, vijftien, zestien, dan zijn ze in staat om zelf te lezen. Dan is het ook aan de ouders om boeken te kopen waarin wordt gesproken over het leven van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En over de boodschap van de islam. En de kinderen ook aan te moedigen. om te gaan lezen over de profeet. sallallahu Ook is het van grote betekenis. om bekend te zijn met de gedachten. Uitspraken en daden van deze grote man. En Riyad salihin wat ook wel 'De Tuinen der Oprechten' wordt genoemd. is een van de vele boeken. die jou daarbij kunnen helpen. Ook dient een moslim. Op de hoogte te zijn van de sunna van de profeet vrede zij met hem. Zodat hij in staat zal zijn om zijn geliefde, in dit geval de profeet sallallahu alayhi wasallam, te imiteren. En boeken zoals al-wajiz en fiqh sunna sunnah kunnen jou daarbij enigszins helpen. Om zelf kennis of de fiqh van de profeet te werven, maar ook om je kinderen daarin te onderwijzen. Ook is het belangrijk om informatie te winnen over zijn familieleden familieleden van de profeet... en zijn metgezellen. Want als je echt van de profeet houdt... dan zou je alles over hem en over de mensen om hem heen willen weten. En ook moeten wij onze kinderen leren... om zich altijd neer te leggen... bij het oordeel van de profeet... vrede zijn met hem... en blij te zijn met zijn oordeel. Als laatste wil ik tegen iedereen zeggen... tegen alle ouders... dat zij moeten weten dat de beste oppascentrum voor hun kinderen... en de beste kinderbewaarplaats de moskee is. Daar wordt hen de islam geleerd. Wordt hen het verheven islamitische karakter eigen gemaakt. Daar wordt hen de weg gewezen naar het paradijs. Daar wordt de fundering aangelegd... voor een sterke islamitische persoonlijkheid. Daar worden kinderen omringd door de engelen en ondergedompeld in de zegeningen van Allah daar raken zij bekend met de gebeden het reciteren van de Koran en het religieuze besef daar kunnen zij de sfeer van vroomheid en kuisheid opsnuiven en in de voetsporen treden van de leerlingen die hen zijn voorgegaan en die ook hun onderwijs in de moskee hebben genoten leerlingen Zoals Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Muad ibn Jabal enzovoort. Dus neemt je kinderen mee naar de moskee en vertel ze over de eerbaarheid van deze plaatsen. En dat zij eerbied en hoogachting moeten tonen voor de moskeeën. Leer ze om niet tijdens het gebed te praten, te spelen en om zich heen te kijken. Leer ze om andere mensen tijdens het gebed niet te storen. Leer ze de wijze waarop zij de kleine wassing moeten verrichten. Leer ze de handelingen van het gebed. Leer ze de hoofdstukken en versen die zij nodig hebben om hun gebed te kunnen verrichten, om mee te bidden. Leer ze om het islamitische groet uit te brengen. Leer ze wat zij moeten zeggen voor en na het eten. Voor en na het slapen gaan. Voor en na het bezoeken van de wc enzovoort. En als wij ons hieraan zouden houden, dus hieraan zouden voldoen, dan zullen onze kinderen inshallah goed terechtkomen. En misschien zelfs uitgroeien tot geleerden en imams om vervolgens een verrijking te zijn voor deze umma van ons. O Allah, leid ons allen naar het rechte pad. O Allah, leid onze kinderen naar het rechte pad en maak hen tot geleerde en vrome mensen. O Allah, vergeef ons onze zonden. En doet ons het paradijs binnentreden.